9 uur, Marjan Koekoek met het NOS Journaal.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 Goedenavond, straks om kwart voor tien deel drie van de zin van het oeuvre... waarin popmuzikanten ons deelgenoot maken van de mooiste zin uit hun oeuvre. En vandaag doet dat singer-songwriter Jori Zwart. Maar nu eerst genocide. Want zo kunnen we het wel noemen. Het was letterlijk het verdelgen van mens en dier. Niets of niemand werd gespaard op 16 maart 1988 in Halabja, Irak. Die genocide die overigens niet alleen in Halabja plaatsvond... maar in heel iraaks Koerdistan en werd uitgevoerd door het leger van Saddam Hussein. Die genocide die zou nu eindelijk eens als zodanig erkend moeten worden. Daar zou een monument voor moeten komen, vinden de Koerden. Niet alleen vanwege Halabja, maar ook om te voorkomen... dat chemische wapens vaker gebruikt worden. Er zijn op dit moment sterke vermoedens dat ze in Syrië worden gebruikt. Genocide is het hoofdthema in het oeuvre van de kunstenaar Pesco Gurgi. Kunst, zijn kunst, schreeuwt om gezien te worden. Schreeuwt om erkenning. Wij gaan naar Pesco. Wij gaan naar Heilo. Mattia Vrij maakte de documentaire van vanavond Veilig in Heilo. Moest het gewoon ja. Je zei het gisteren dat de heer gescheur. Eh, ja, hoe noem maar, je dat? Een beetje schuren. Ja, een beetje zachter maken. Dat, ja, uh... Moet je het niet te vroeg? Nee. Dat ja. zeg papa. papa altijd. Want... Ja hoor. Die snel gevoel. Ik maak elke jaar gewoon kunstwerk. Maar gaan die materialen is gewoon duur. Het was een keusje gebeurd. Ik moest er gewoon iets maken. Ik had geen andere keuze. Je dus moest er voor jezelf, van jezelf moet ja, dat? Hè? Ik moest voor mezelf gewoon iets voor die dag maken. Dus daar heb ik hem de deur van de zolder eruit gehaald. De deur van de zolder? Ja. Heb daar ik hem heb daar, je het kunstwerk van gemaakt. Daar heb ik hem kunstwerk van gemaakt. Ja. Pisco Gucci is een kunstenaar met een Burgondisch postuur. Hij is een koert uit Irak en hij is bezig aan een kunstwerk ter nagedachtenis aan de gifgasaanval in Halabja, Irak, 1988. Dat was de dodelijkste gifgasaanval sinds de Eerste Wereldoorlog. Ja, ik doe graag elk jaar die. Uh, in principe werk voor Halabja. Bedoel je dan dat je elk jaar een standbeeld maakt.? Ik doe elk jaar. een kunstwerk op... voor, over Halabja? Ja, dat doe ik elk jaar. Ja. En waarom wil jij dan steeds opnieuw zo'n kunstwerk maken? Ik denk dat je gewoon komt. Ja, het is een beetje moeilijk met de woorden uh, vertellen, maar. Dat, dat krijg je gewoon binnen heel emoties, heel zwaar. En dan dat wil je bij zijn. En dan wil je gewoon een handje helpen. En als je het kan, als je het niet kan, dan zit je gewoon op een beeld. Ja, dus als je niet zelf kan helpen, dan maak je er een beeld. Het liefst ja. zou je zelf nog gaan helpen ook. Ja. Maar dat kan dan vaak niet. Nee. En zeker bij Halabja kan het niet, want dat is al lang geleden gebeurd. Precies, ja. En dan had ik ook vorig jaar ook een uh, andere expositie. Niet voor Halabja, gewoon expositie in Irak gehouden. Bij dezelfde gevangenis, wat ik toen zat ik in die gevangenis, die zat ik vast. Want waarom zat jij in de gevangenis vast? Ja, door die uh, kunstwerk. Omdat is die tijd van Saddam. Je mag eigen mening niet vertellen. Dus je had toen ook al een kunstwerk gemaakt over Halabja? Klopt, ja. En daarvoor ben je in de gevangenis beland? Ja, daar was ik in de gevangenis terechtgekomen en uh, had ik doodstraf. Ja, dus je had de doodstraf gekregen? Ja. En een week voordat je opgehangen zou worden, eindigde de oorlog tegen Iran... En toen heeft Saddam Hussein amnestie gegeven aan heel veel gevangenen in Irak. Waaronder aan jou. Ja. Dat was nota bene ook nog eens op je verjaardag. Ja. 8-8-1988. En nu sta je hier in levende lijve in Helo. Ja, veilig in Helo gelukkig. En, uh... Wat ken jij zelf? Mensen die daar uh, om het leven gekomen zijn? Ja, ik heb heel veel uh, vrienden kwijt. en uh, We hebben ook uh, toen uh, we woonden in Soleimanië. Ja, zo... Want je komt uit de stad Soleimanië. Ja, oh, grote stad. We hadden een hele uh, goede vriend van ons. Hij was gewoon onze broer. Die heeft vader, moeder, broer, zus. Negen leden van de familie blijven niks over. Zodra dat gebeurtenis uh, vlakbij komt... Ja, dus de hij denk ik van 16 maart. Van 16 maart inderdaad. Uh, krijgt hij vanzelf heel veel kribbels en onrust wordt hij. En dan alsof hij echt verplicht is om iets te doen. Ja, voor de kunstwerk, dan maak je gewoon altijd eh, wat je heel veel hebt in je hoofd. Je draait heen of vier. Ja, dus je haalt, ideeën en, je haalt, uit je haalt het ideeën uit, uit je hoofd? Dan begin ik meestal vaak met eh, gewoon met eh, En Dat geeft een heel, heel, heel leuk gevoel. Je komt hier. Ja. En eh, hier is de wereldbal. De wereldbal, dus wat ja. we zien is een uh, gasmasker. Ja. Prikkeldraad eromheen, eigenlijk een heel angstaanjagend beeld. Ja. Met handen die omhoog gericht zijn. Ja, die handen zijn meer de slachtoffer dat ze hulp gevraagd op ogen van de hele wereld. Zo is het. Ja. Je hebt een poosje in een eigen atelier gehad, maar nu doe je het in de huiskamer met de kinderen die er soms gewoon omheen lopen. Ja, klopt. En ondertussen zijn heel stilletjes ja, drie kinderen binnengekomen. Ja, Hallo. Hallo. Hallo. Uh, altijd als we ook hier in de huiskamer aan het spelen zijn, dan moeten we ook eigenlijk altijd heel erg voorzichtig zijn, omdat mijn vader al bezig is uh, aan het kunstwerk. En ik vind het ook echt heel erg bijzonder, omdat hij dat heeft gemaakt voor alle uh, ja, Koerdische, Irakese mensen, wat er allemaal is gebeurd. Af en toe, als ik hem wil iemand maken, bijvoorbeeld net als Lava, wat je nu ziet op stoel, dan zeg ik, blijf maar even zo zitten. En hoe vindt, even... hoe vindt Lava dat dan eigenlijk, als papa dat zegt? Het is soms heel erg vervelend, want dan moet je de hele tijd stilstaan. Maar soms is het eigenlijk heel leuk. Omdat uh, ja, je, zit, je bent eigenlijk wel zelf een, uh, kunst, een beeld, een kunstwerk. Toen hij klaar was, ging hij echt uren naar zitten kijken. Ja, ja klopt. Ja. Kijkt hij nou alsof hij dat niet gemaakt heeft? Echt zo wrijven met zijn handen aan zijn hoofd. En dan zeg ik, man, dat heb jij gemaakt. En uh, ik, zou, ik, zou, uh, ik ben echt trots op mijn vader. Tot diep in de nacht zijn Pisco en zijn vrouw Shabang... nog bezig met de voorbereidingen voor de jaarlijkse Halabja-herdenking. De volgende ochtend rijdt Pisco met zijn kunstwerk de straat uit. Ja, we zijn nu uh, op weg naar Den Haag... Voor Herdinkin van Halabza. Ja. We rijden naar het gebouw van de OPCW, dat is de organisatie tegen chemische wapens. Dat is heel erg spannend. Ik heb het beeld mee en uh, ik hoop dat hier alles goed gaat. Ja, want hij staat hier tussen twee stoelen in. Ja. Dat is heel spannend. Ja, ik zie de zenuwen in je ogen staan. Pesco is heel netjes in pak. Dames en heren, ladies and gentlemen, His Excellency, vandaag wordt in Den Haag 25 jaar na dato de chemische aanval op de Koerden in Halabja gedacht. Wij gaan uh, naar spreken, zoals jullie allemaal bekend. We call him, kijk, Harry. Harry van Bol. Toen ik gisteren in de omgeving van Erbil, Houler voor u, bij een herdenking was, zijn wij begonnen met een moment van stilte. Niet één minuut stilte, maar 182 seconden stilte. En dat deden wij omdat we weliswaar de slachtoffers van Halabja herdachten, maar eigenlijk ook dachten aan die in totaal 182.000 slachtoffers van de aanvalcampagne. Waarom werd u bij de herdenking kak Harry genoemd? <laughs> kak uh, betekent uh, vriend, kameraad. En um, in, uh, in Koerdistan is het gebruikelijk om mensen uh, die uh, dichtbij je staan... die uh, je strijdmakker, je kameraad zijn, om die kak te noemen. Dus, en dan ook bij de voornaam kak Harry... Als je je met Koerden uh, inlaat, dan uh, ga je er ook gauw voor inzetten, zoals met mij ook gebeurt. U bent geen Koerdische vluchteling, maar een Nederlands Kamerlid. Maar toch bent u heel erg betrokken bij uh, alles wat te maken heeft met de Koerden en hun pijnlijke verleden. Pesco Gucci is geloof ik iemand die u zelf ook kent? Ja, Pesco is een kunstenaar die betrokken is, heel erg betrokken is bij uh, de zaak Halabja... En toen de Nederlandse gifstofhandelaar Frans van Andraat werd veroordeeld... stonden wij samen buiten bij de rechtbank, hij met een kunstwerk... om de betrokkenheid die er was vanuit de Koerdische gemeenschap... en ook vanuit de politiek waar ik zelf van ben, daar ook echt zichtbaar te maken. Nou, Heeft u de mensenrechten in uw portefeuille als woordvoerder buitenland van uw partij? Maar u doet wel veel meer dan gemiddeld voor deze zaak... Hoe komt dat? Welke associaties heeft u als u het woord Halabja hoort? Halabja, als je de beelden ziet, dan, dan er zijn er gewoon beelden van, van vliegtuigen... die daar het gas over dat uh, plaatsje gooien. Ondanks de 1 miljoen doden in 8 jaar tijd... gaat ook de genadeloze oorlog ter land onverminderd door. Eerder dit jaar verbijsterde Irak de wereld met een gifgasaanval... op het eigen stadje Halabja dat in Iraanse handen was gevallen. En ook nu gaat het... De uitwerking van mosterd, zenuw en cyanidegas is verschrikkelijk. We behoren tot de eerste buitenlandse journalisten... die tot dit gebied worden toegelaten. Halabje blijkt een spookstad. Wat je in die beelden ziet, is dat mensen op de plaats waar ze waren... je kan zien wat ze aan het doen waren. Alles. Iedereen is, die daar in de buurt was, is overleden... Uh, mensen in voertuigen, mensen uh, die aan het wandelen waren, mensen die in een winkel waren. Alles is, uh, iedereen is ter plek. Ook de dieren, hè, de huisdieren, de vogels die uit de lucht vielen. Uh, het werd er compleet stil. De meeste van de volgens Iran 5000 doden zijn geborgen. Maar om de wereld de wreedheid van Irak te tonen, heeft men in één wijk de lichamen laten liggen. Ik heb op de plaats gestaan waar die bekende foto is genomen van die vader die zijn kind wilde beschermen. En allebei zijn ze overleden. En hij ligt dan zo over dat kind. Dit is de sample van de cyanide bombe Zoals je ziet, de man zet zijn kind. Als hij bij de Cyanide werd, is dat zo nog duidelijk aangedaan kwam de Miljano vanavond terug van de missie die artsen zonder grenzen op verzoek van de Koerden uitvoerde. Sinds dat ik bij artsen zonder grenzen werk en wij werken in een heleboel noodgebieden, ook in oorlogsgebieden waar toch, ja, toch een zekere destructie plaatsvindt. Nou, dit, is, dit heeft geen vergelijk met wat ik hier gezien heb in, in Halabja. Uh, Halapja was één van de plaatsen, want het is, ik meen in een, een twintigtal plaatsen gebeurd. Maar Halapja is het best gedocumenteerd. Daar zijn beelden van. <zeguiden> Binnen 2008 ben ik uh, voor het eerst naar uh, iraks koerdistan afgereisd, samen met uh, Fred Teven, toen nog Kamerlid. En Fred Teven was daar in zijn capaciteit als uh, voormalig officier van justitie, die uh, dus bovenop de zaak van Andraat uh, heeft gezeten. We hebben daar gesproken op een conferentie die uh, moest bijdragen aan internationale erkenning van de vervolging van de Koerden in de jaren 80 als genocide. Um, dat heeft uh, nog niet uh, tot wereldwijde erkenning van uh, genocide geleid... maar wel in een aantal landen. Inmiddels is in het Verenigd Koninkrijk die erkenning uitgesproken door het parlement. In Zweden, in Canada speelt het, uh, is, is het voorstel ingediend. En ik heb mij voorgenomen om in Nederland ook het parlement die erkenning uit te laten spreken. Zoals de Nederlandse Tweede Kamer ook in 2004 heeft gezegd... dat de massamoord op de Armeniërs in 1915 genocide was. Dat moeten we ook doen, vind ik... met betrekking tot de Koerden in de jaren tachtig. Nu uh, zou er sprake zijn van het gebruik van chemische wapens in Syrië. Wat heb je nou eigenlijk aan uh, erkennen en, en uh, herdenken... als het gewoon weer gebeurt? Het, uh, het maakt mij alleen maar vastbeslotener... dat we ons nog meer moeten inzetten om te zorgen... dat dit verschrikkelijke wapen, uh, dat dat uh, wordt uitgebannen... Erkennen en herdenken is belangrijk om de, de waanzin van de chemische wapens onder de aandacht te houden. Want uh, dit risico ligt altijd op de loer. Het ligt nu ook op de loer in Syrië. President Obama heeft gezegd er is één rode lijn waar uh, het regime van Assad niet overheen moet gaan. En uh, daartoe behoort ook het gebruik van chemische wapens. Er zijn naar verluid, we weten dat niet zeker, chemische wapens gebruikt in Syrië... Op uh, weliswaar kleine schaal, maar chemische wapens zijn chemische wapens. En uh, we weten niet wat. Um, en, en hoe. En, en door wie. Um, de Verenigde Naties wil een team sturen om dat te onderzoeken. Wordt niet toegelaten door Assad. Um, als, en daar ben ik van overtuigd. Als er op grote schaal. Hè, vergelijkbaar aan Halabja. Uh, chemische wapens worden ingezet in Syrië. Dan is daarmee de rode lijn overschreden. Uh, uh, volgens Obama. En dat zal, denk ik, leiden tot een interventie. En zou u dan erachter staan als er wordt ingegrepen? De wereld kan niet werkeloos toekijken als er genocide wordt gepleegd. De inzet van chemische wapens, waarbij je dus geen onderscheid kunt maken... tussen strijders, burgers, kinderen, et cetera... de inzet van chemische wapens leidt al gauw tot genocide... En uh, daar moet er wat gebeuren. Uh, ik kan nu niet zeggen wat, maar zou dat gebeuren... dan ben ik van overtuigd dat de wereld niet werkloos zal toekijken. Vandaag zal het ook de dag zijn dat ik als een van de overlevenden... Na haar vlucht uit Irak bouwde Lana Agawijs hier in Nederland een bestaan op. Ze is arts in de geestelijke gezondheidszorg. En Halabja is de plek van haar jeugd. En de plaats waar ze als tiener was op die 16e maart 1988... De angst, de pijn en de griezelige sfeer die op 16 maart 1988 in Halapje heerste, zal ik met jullie delen aan de hand van een paar fragmenten van een filmpje die in mijn geheugen is geprint, wat ik als een tienermeisje 25 jaar geleden en op deze dag heb meegemaakt en beleefd. Fragment 1 uit mijn dagboek der geheugen. Lana, ren en vlucht. Mama, nee, niet zonder jou. Waar moet ik heen? Ik durf het niet alleen. Ik kan niet zonder jou. En mijn familie en vrienden dan. Jullie moeten ook mee. Vlucht met me mee. Ren mijn kind, ren en red jezelf, zei mijn moeder. Deze stemmen en oproepen zijn in mijn geheugen opgenomen... Vaak hoor ik het weer en druk ik dan op pauze, omdat het te heftig wordt voor mij. Maar soms wil ik het ook bewust horen en teruggaan naar die tijd, met de hoop wel mijn dierbaren deze keer te redden. Pauze, pauze, stop, stop, and play. And play. Dat is wat ik vaak doe om nu nog dit te overwinnen. Ik luisterde naar de bevelen van mijn moeder en vluchtte, zoekende naar een schouwplaats. Maar waar ging ik eigenlijk naartoe? Waar was het veilig? Was er überhaupt een veilige plaats op dat moment? Geen tijd om te beraadslagen over deze vragen natuurlijk. Ik rende aan rente richting de hoge bergen. Ik rende en struikelde over de lijken van bekenden, klasgenoten, vrienden en onschuldige bewoners van de stad Halabja. Viel op lijken van kinderen, vrouwen, bejaarden en dieren. En verderop lijken van achtergebleven soldaten. Fragment 2 uit mijn dagelijkse gedachten. Aan de top van de berg Ababele zag ik een pasbevallen vrouw zonder benen met een baby in haar arm midden op de weg gelegen. Ze haalde en vroeg mij smekend om haar baby mee te nemen. Je mag de baby houden, zei ze met een trillende stem. Ik zei, het spijt me mevrouw, ik kan uw baby niet afnemen van u. Kinderen horen bij hun moeders. Ik legde de baby op de nog warme schoot van de moeder neer. Fragment 3 uit mijn dagboek der Geheugen. Gedurende mijn ontsnapping aan dood kwam ik een enorme lange rij mensen tegen. Tot mijn verbazing leefden zij en konden zelfs lopen, net als ik. Zij waren blind geworden door de gasaanval. De groep blinde mensen werkte samen en hielden elkaar goed vast. En met hele kleine stapjes probeerden zij de smalle routes op de bergen te bewandelen, om zo lopend de grens van Iran te bereiken en het dus uiteindelijk hopen te overleven. Zij vroegen continu aan de wereld en aan onze lieve Heer... waarom zij moesten dit meemaken. Fragment 4 uit mijn dagelijkse gedachten. Bij de laatste berg zag ik eindelijk aan de overkant van de rivier Sirwan... de reddingstroepen van de Iraanse leger. Ik zei, gelukkig, ik ben er bijna... en keek om om dat aan mijn groep door te geven. Toen zag ik twee jonge mannen langs mij liepen en leek dat zij koud hadden. Ik vroeg aan ze of zij mij dunne sjaaltje wilden omdoen en zei, wij hebben het overleefd, denk ik, kijk daar, wijzend naar de overkant van de rivier. Ineens zag ik de jonge mannen enorm trilden en rolden ze van de berg af en vielen allebei uiteindelijk in de rivier. Ik wist niet wat mij overkwam op dat moment. Ook niet wat hun was overkomen. We waren er bijna, toch? Zei ik. Achteraf en uh, tijdens mijn studie geneeskunde... ben ik erachter gekomen dat die twee jongens insult hadden gekregen... nadat zij in aanraking zijn gekomen met de zenuwgastaboen, die bij het aanval tegen Halabja werd gebruikt. Dit waren maar liefst een aantal fragmenten van dat tragische film... die ik nu nog 25 jaar na de gebeurtenis zie en voel. Ze zijn geprint in mijn geheugen, onwisbaar. En nu sta ik hier, in de hoofdstad van gerechtheid in Den Haag. En ik heb mijn verhaal gedaan namens de onschuldige overledenen... en de mo moedige overlevenden de kinderen, de moeders, de vaders, de vrouwen en de mannen, die door het regime van dictator Saddam Hussein om het leven zijn gebracht, zonder enige fout of misdadiging, mogen nooit vergeten worden. Deze gruwelijke wijze van uitroeien van bepaalde etnische groep is tegen mensenheid. Ik hoop dat jullie allemaal, en de internationale gemeenschap, deze gruwelijke, moordlustige, zieke ideeën en handelingen voorkomen en bestraffen. Dank voor uw aandacht. De overlevenden, de politicus, de kunstenaar... nog niet eerder lieten ze de roep om erkenning van het Koerdische leed... onder Saddam Hussein zo luid en duidelijk horen als nu. Door een burgerinitiatief van Koerdische Nederlanders en Harry van Bommel... komt er in Nederland een monument. En zolang nog niet besloten is wie dat mag gaan maken... fungeert Pisco's jaarlijkse kunstwerk als zodanig. Binnen in een statige hal verwijderde Pisco en een vriend voorzichtig het laken. Daar gaat het doek van het kunstwerk af. Zilver-zwart kleurig. Ik echt... Je trilt. Lopen allemaal Koerdische Nederlanders rond die op de een of andere manier zich verbonden voelen met Halabja... En hoe vindt u het? Ja, als u hier naar kijkt, dan is het eigenlijk een beetje moeilijk om naar te kijken. Ja, omdat kijken die alle handen en alle mensen ja, zeggen stoppen met die chemische en andere dingen. De handen die wijzen om, omhoog en die zeggen, eigenlijk zeggen ze help, help. Maar ze zeggen ook laat het nooit meer opnieuw gebeuren. Niemand geluisterd. Die slaap voor mij, echt waar, die slaap is niet, okay. niet goed voor mij. Je slaapt slecht? Nee, slecht. Heel slecht. 25 jaar geleden heb ik gezien een meisje. 25 jaar geleden zag ik ja. een meisje? Dat voor, achter Halabja. Dus uh, buiten in de natuur, ja. in de buurt van Halabja? zeker. En ik gezien, waar is jouw moeder? Ik weet het niet. Papa, ik weet het niet. Broer, is dood. Dan achter twee, worken. Zij ook dood. Twee uur later was ze zelf nog ja, dood. Ja, ze dood, ja. Nood? Gaan ik weg? Ja. Jammer. En met uh, ernstige gezichten kijken de heren naar het kunstwerk. En Pesco legt uit, maar eigenlijk zegt hij niet zoveel. Nou, ik ben erg blij dat je zoveel aandacht geeft aan een lapje. Veel aandacht voor een lapje, dat geeft ja. jou een goed gevoel. Heel, heel goed. En uh, mijn beeld uh, wordt hier plek gekregen. Daar ben ik heel erg blij mee. Ja. Ja. Ja, goed, nou, we zijn zeer uh, vereerd met het uh, ja. geschenk. En uh, het ziet er fantastisch uit en uh, ik vind het ook een, een, een mooie gelegenheid. Uh, per verrassing schenkt Pisco zijn Halapja kunstwerk van dit jaar aan de OPCW. De organisatie die toeziet op de ban van chemische wapens. Die ban is in werking sinds 1997. Maar lang niet alle landen hebben de Chemische Wapensconventie ondertekend. Al sinds de 17e eeuw zijn er regeringen die met elkaar afspreken om geen gif als wapen te gebruiken. Maar die afspraken leiden steeds tot weinig en in de Eerste Wereldoorlog sterven honderdduizend, vooral soldaten, door chemische strijdmiddelen. De onderhandelingen voor een verbod komen pas in een stroomversnelling als in de jaren 80 het nieuws uit Irak tot de rest van de wereld doordringt. Al vier jaar voor Halabja weet de internationale gemeenschap dat het bewind van Saddam Hussein gif inzet tegen Iran... ...en tegen de opstandige Koerden in Irak zelf. Op 21 maart 1984 bracht een speciaal ingestelde commissie van internationale deskundigen... ...rapport uit aan haar opdrachtgever, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties... ...over het onderzoek naar het beweerde gebruik van chemische strijdmiddelen... ...in het gewapende conflict tussen Iran en Irak. Zo begint ingenieur Van Zelm van het Prins Maurits Laboratorium van TNO... in datzelfde jaar 1984 zijn verslag getiteld Chemische Wapens. De unanieme conclusie van de commissie was... dat er inderdaad chemische strijdmiddelen waren gebruikt. Met name werden genoemd mosterdgas en het zenuwgas taboen. Tot de algemene vergifte behoren de moderne en zeer gevaarlijke zenuwgassen... die een uitgebreide groep vormen van letale chemische strijdmiddelen. Het zijn organische fosforverbindingen die in structuur verwant zijn aan bekende insecticiden. De zenuwgassen zijn echter zeer veel giftiger voor de mens. Het enzym dat wordt aangetast speelt een vitale rol in het systeem voor de overdracht van zenuwprikkels. De verstoring van dit delicate systeem leidt tot de typische verschijnselen van zenuwgasvergiftiging. Hevige transpiratie, vernauwing van de luchtwegen, vermindering van het gezichtsvermogen, vulling van de longen met slijm, overgeven ongecontroleerde ontlasting, convulsies en tenslotte verlammingen en ademstilstand. Afhankelijk van de ontvangen dosis kan in geval van besmetting via de ademhalingswegen de dood binnen enkele minuten. Alle internationale kennis over de werking van deze massavernietigingswapens en over de toepassing ervan door Irak leidt in de jaren niet tot een versneld verbod, laat staan tot de interventie. En zo komt het dat de Koerden in 1988 geen partij zijn voor Ali Gemicali. Maar nu, 25 jaar later, willen ze dan tenminste erkenning van genocide. Op de herdenking is een groepje twintigers druk met elkaar in overleg. Dana Cervandi, strak in het pak. Is student rechten en politicologie. Deze, deze mag volledig in Koerdisch. Want Koerden kennen de geschiedenis, dan is het niet langdradig. Maar als Nederlandse lezen A4, wij zijn eigenlijk bezig. Met, um, ...met een petitie ondertekend te, te krijgen, een online petitie... ...voor het Nederlandse parlement en het Europese parlement. Dus de bedoeling is dat mensen een petitie ondersteunen waarbij ze eigenlijk erkennen... Uh, ...dat de Koerdische genocide heeft plaatsgevonden in Irak. Je hebt je laptop bij je, je hebt een werktas bij je, maar waar ben jij van? Uh, ik ben eigenlijk van geen enkele organisatie. Uh, ik ben opgegroeid met, uh, met deze cultuur. Uh, ik heb 16, uh, 16 familieleden van, van alleen al mijn vaderskant zijn uh, geëxecuteerd. Of gedeporteerd. Um, ik ben opgegroeid in een huis waar Koerdistan op staat, hier in Nederland. Uh, dus ik, ik ben, uh, uh, ja, het is met de, met de paplepel ingegoten, om maar zo te zeggen. Maar ik wil me voornamelijk richten op niet koerden Wat ik heel veel heb gemerkt in Nederland is, de Koerden uh, uh, voeren lobby, maar vooral binnen de eigen gemeenschap. Nou, nu is, tijd, is de tijd gekomen dat we eigenlijk lobby moeten voeren buiten de gemeenschap. En, uh, en ervoor moeten zorgen dat iedereen ervan op de hoogte komt in ieder geval. Ook de ambassadeur van Irak is er. Dr. Saad Al-Ali steunt de petitie. Maar minder uitgesproken is hij over de vraag welke kunstenaar het monument mag gaan maken. Wie meeluistert met gespitste oren is Pisco. Do you know who will make which will make the. No one knows yet. But And how, how Why not? It's open invitation. Pisco staat intussen buiten stilletjes te luisteren naar de hoogwaardigheidsbekleders. Straks als alle speeches voorbij zijn, rijdt hij met een lege auto en een opgelucht gemoed terug naar Heilo. Het raadt onze burgemeester van Den Haag, de heer Josias van Aertsen. Dankzij het burgerinitiatief van het Comité Halapja Herdenking zal, en ik hoop vurig dat dat ook dit jaar gebeurt, dit jaar een gedenkteken worden geplaatst ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Hier kan wel iets vragen. Wat heb jij hier in huis? Want jij maakt elk jaar... Ja. Een nieuw beeld. Heb jij hier in huis ook nog beelden van vorige jaren? Ik heb wel die boel, uh, beeld van vorig jaar hier staan. Dat ga ik eens straks Door de wijkkeuken heen. Ja. Bovenop Boven. de koelkast. Ja. Voorzichtig ja. de knaf houden. Ja. Voorzichtig schuiven. Ja. Lukt dat? Of zit dat snoer ja, in de weg? Nee, nee, oh. dat is goed. Dat is niks aan Dat is het. Dit is een uh, gezicht. Ik zie de beweging heel duidelijk in het kunstwerk, want uh, de handen komen op naar boven vanuit ja. het plateau waar het op gemaakt is, ja. en die bewegen om het gezicht heen. Ja. Hè? En het gezicht is een, een, een de slapende... leidende persoon. Ja, ja. Dat je meer bewegingen hebt. De standbeelden, vaak heb je een beeld gewoon, nou, een beetje stil. Dat, ja, dat zijn ook mooi. Maar voor mij is uh, niet eigenlijk. Voor mij, mijn ogen wil ik gewoon altijd. In het leven ook leuk als je in het leven, in de beweging blijft. Mijn vader was ook een directeur van uh, school. En mijn vader was ook muzikant. En we komen ook uit een ja, beetje achtergrond van ons, dus meer met de kunst. En uh, ja, door mijn vader hebben wij vaak geleerd dat ze gewoon. Ja, dat blijven gewoon doen en proberen. En geef ze nooit op. Daardoor breng ik ook naar mijn kinderen en als ze later zijn ze groot wordt. En... Dus je laat ze zien hoe het is, om, hoe het ook is als je leven. weinig geld hebt, weinig middelen. Maar die kunnen ook zonder geld, met een uh, stukje klei, zelf blij maken en andere mensen ook blij maken. Ik ga nu uh, brugmeester van Halabja bellen. En uh, dan vragen wij uh, wat ze van vinden over het monument van Halabja en Dan Haag. Dat die binnenkort wordt uh, gemaakt. Goran Adham. Dat is zijn naam. Ja. Hallo. Ik ben Kato Goran. Hallo, Voordat ik begin wil ik iedereen uh, gedag zeggen die uh, gehoorzaam zijn op uw radio. Wil ik u zeggen dat uh, meneer Gourji een zeer bekend uh, persoon is, een uh, Halabja specifiek. Een hele Koerdistan in Irak ook. Hij heeft een hele mooie schilderij hangen hier in het Halabja Monument. Uh, en wij met z'n allen hebben besloten om verering, nog een verering uh, te geven uh, ten naam van Halabja. Vereering, Verering, is dat een soort medaille? Of? Uh, ja, heel uh, verrassend. Omdat ik, ik, ik heb wel uh, verering gehad, maar deze. Ik heb eerder, eerder al uh, plakaten gekregen, zie ja. ik hier ook staan. Ja. Dat is heel leuk. In Nederland komt een um, permanent monument voor Halabja. Wie vindt u uh, dat het moet gaan maken? Natuurlijk, uh, dat is iets heel belangrijks voor Koerden, net zo goed voor Halabja, dat zo'n groot of zo'n belangrijk monument komt. Wie gaat het uh, maken? Dat is dan aan uh, andere mensen. Ze zullen altijd achterstaan en steunen en goed vinden. Ik kijk uw aan het doorzochtspaasbogen en dit ook maar contact zo'n Bedankt. Ondertussen is de buurvrouw binnengekomen volgens mij. Ja, het is onze liefde buurvrouw. Hey Pisco, ben je al gekozen? Heb je al nieuws binnen over je nominatie van je kunstwerk en uh, waar je toen over vertelde. Ja, ik ben nog bezig en uh, ik ben nu al. Zeg maar, een van de kandidaten dat ik hem mocht, hoop ik, doen. En wanneer wordt het bekend? Uh, dat is wel een goede vraag. We hadden twee weken terug een uh, Irakese ambassade heel groot met elkaar gesproken. Dus uh, dat is wel een beetje spannend. Met name ook als je zijn kunst bekijkt, dan, uh, dan komt het heel erg binnen. Want uh, dan, zie je niet, dan zie je geen kunstwerk waarvan je zegt... Oh, dat is mooi of wauw. Of, maar dan schrik je echt. Dan... In die zin is het een bijzondere vorm van kunst, omdat het echt, uh, echt wel de boodschap over weet te brengen. Ja, ja. dat dus, uh, vind ik er heel bijzonder aan. Ja. ja, dat is een ook uh, hele bekende zanger, heet uh, Svan Paroer. Waar gaat dit nummer over? Uh, die gaat over Halabze, en hij komt ook binnenkort in Nederland. Kom je mee? We hebben een ticket voor. Dan kunnen we gewoon samen. Kleine meisjes en hun moeders in kleurige jurken, tienermeiden en jongens die elkaar eens goed opnemen. Dit is het Koerdische nieuwjaar. Maar vijf dagen na de herdenkingen van Halabja is het feest elk jaar een mengeling van vreugde en verdriet. Peshmerga's zingen ze alle eer aan de Koerdische strijders in de bergen. Na de massamoorden van 1988 steunde de Koerden hun peshmerga's nog toegewijder. En sinds de Brits-Amerikaanse no-fly-zone, 1991, zijn die peshmerga's uitgegroeid tot het nieuwe gezag in Noord-Irak. De Koerden staan definitief op de kaart. Nu alleen nog, erkenning van de genocide. Het is echt uh, onvoorstelbaar uh, hoeveel ellende er over de Syrische bevolking wordt uitgestopt. Nou, daar komt ook nog bij het recente nieuws van uh, de ernstige verdenking van het gebruik van uh, strijdgassen. Uh, door... Ja, nu horen wij gassen. ook dat hier in Syrië wordt uh, chemische, Je chemische wapen gebruikt. Komen, ja, we worden heel erg verdrietig. Ja, het waren allemaal beelden van mensen die door, door de chemische wapen in Syrië waren gewoond geraakt. Symptomen waren voor ons heel erg bekend. Witte, spug uit de mond, uit de neus. Moeilijk kunnen ademhalen. Ja ik, ja, ik wou liever gewoon helpen. Maar ja, ik ben hier in Nederland. Maar wat hem een beetje troost geeft. is dat hij continu bezig is met schilderijen maken, beelden maken, vrijwillig. Ja, met de kunst, dat is mijn manier om te vechten tegen uh, chemische wapen. Het is intussen al begin mei. En we weten nog steeds niet wie het monument mag gaan maken, of wel? Uh, dat is nog niet bekend. Ik ga minister van uh, uh, Irak bellen. En hij weet het, want er wordt ook het monument betaald door de uh, Koerdische regering in Noord-Irak? Uh, wat u gehoord hebt wel. En, uh, hij gaat heel erg terug in de vergadering. Maar uh, ik hoop dat ze een klein gaatje vindt. Het wordt niet opgenomen. Ik weet niet. de reden ook niet. Maar uh, ik denk dat voor vijf minuten ga ik nog een keer proberen. Het echt Ja, dat Ja, maar ja, dat blijft er gewoon uh, spannen. Hoe lang nog, hè? Ik moet ook zo werken, dus ja. Want het is nu tien uur. maar Ga jij nu vanavond nog werken? Ik heb een nachtdienst. Want wat voor werk doe je dan? Uh, ik werk een receptie in een hotel. Het hele hotel zit vol. Je ja. moeten twee mensen een wake-up call krijgen. Ja. Nou, even kijken. Okay. Ja, ik doe wat ik moet. En daarna heb ik ook tijd om te nadenken over de kunstwerk. Als die Chinezen die nu zo druk zijn aan de bar eenmaal op één oor liggen... dan heb jij weer tijd voor je kunstwerken. Ja, ja. Komt er nou ooit een moment voor jou dat je zegt... nu heb ik genoeg gedaan voor Halakja? Nee. Nee. Moet je het niet op een gegeven moment laten rusten? Uh, dat niet, nee. De bedoeling is niet alleen maar zijn. De bedoeling is dat die mensen met elkaar gewoon een normale leven hebben. Veilig in Hello. Het was een co-productie van de EO en de NTR gemaakt door Matea Vrij. Soundtrack Louis Gauthier. Eindredactie. Ottoline Rijks. Dit nooit meer. Dat zou de zin van het oeuvre van Pesco Gurgi kunnen zijn. Of zie ons onder ogen en erken ons. Mensen als vliegen verdelgd. Dit nooit meer. We gaan naar de zin van het oeuvre van jonge popmuzikanten. Aanstormende talenten die vertellen ons wat voor hun zelf de kernzin is uit hun œuvre. We hebben Kees Mayfield gehad, Volendamse, Amsterdamse singer-songwriter. We hebben vorige week een rapper Fresco gehad. En vandaag hebben wij Jori Zwart. Jori Zwart is opgegroeid te Bergen, Noord-Holland. En nu woont ze in, Noord in Alkmaar, ook in Noord-Holland uiteraard. En ze heeft een pied-à-terre te Amsterdam. In 2011 won Jori de grote prijs van Nederland in de categorie singer-songwriters, en zo'n prijs geeft een enorme impuls aan je carrière. Dan kan je namelijk als jong artiest je krijgt geld. Met dat geld kun je een plaat opnemen en er wordt een tour voor je georganiseerd die je voert langs de poppodia van Nederland. Vlak na het winnen van deze prijs werd Jori ook uitgeroepen tot dat serious talent van 3FM. En dan word je vaak gedraaid op de radio. Je krijgt een, een, een opnamestudio tot je beschikking. Er worden live-optredens georganiseerd, onder andere bij de Zwarte Cross en bij Noorderslag. Het is buitengewoon goed voor je carrière. Op haar tiende kreeg Jori haar eerste gitaar. Ze begon vervolgens haar eigen liedjes te schrijven. Ze studeerde popmuziek aan het Conservatorium in Amsterdam. 2011 studeerde ze af en in 2012 verscheen haar debuutalbum met band. Maar ook solo timmert zij aan de weg. Marije Schuurman-Hes tekende de zin op van het oeuvre van Jori Zwart. De zin van het oeuvre. Popmuzikanten over hun meest betekenisvolle zin. Een serie van radiomakers De Smet. Een pen op papier. De pen zit in de hand van singer-songwriter Jori Zwart. Ze schrijft aan een oude keukentafel in een sober ingerichte kamer... met hoog plafond in Amsterdam-Zuid. Ze schrijft een zin. Ze schrijft... Way in, way out. Way in, way out. Begin. Where to begin. Way is niet met W-A-Y. Nee, het is nee, het niet is. van de weg. Maar het is W-E-I-G-H... Uh, Way-in wordt vaak gebruikt voor uh, ja, boksers, voor een wedstrijd. Voor mensen die zich inwegen in bepaalde categorieën. En way-out is eigenlijk uh, to-way-out, is de afweging. Dus het is eigenlijk de afweging tussen een wedstrijd... tussen of je ergens aan mee wil doen of niet. Wat je prioriteiten zijn en wat je belangrijk vindt in het leven. En nu? Net terug uit de studio in de Ardennen... Voor de opname van haar tweede plaat geeft Jori een concert op het Songbird Festival in de Doelen in Rotterdam. Ik ga nu de titeltrack spelen van een nieuwe album. Hij Wayne Way In, Way Out. Way In, Way Out is eigenlijk een, echt een troostliedje voor mijzelf en voor heel veel mensen. Um, ja, het zijn dingen die... die die heel moeilijk zijn geweest, wat je zwaktes waar de nummers uitkomen, maar het is juist de kracht die je daar weer uithaalt om verder te gaan. Oké, okay, het is moeilijk geweest. Nou, ik schrijf het op. Ik maak er een mooi nummer van en het is de troost en het biedt juist kracht en positiviteit en mogelijkheden om mee door te gaan, om nieuwe dingen mee te doen. Be there, one, in your kindest way Way in, way out, way to begin There was a time we didn't need to fit in There was a time we didn't want to Way in, way out, there was a time that you would have dared There was a time that you weren't scared. Als je kind bent, als je jonger bent, uh, maar ook op het moment dat je dingen net doet... ...dan ben je vaak wat meer... Uh, uh, hoe zeg ik dat? Onbevangen? Ja, je bent wat meer onbevangen. En, en soms dan, dan ga je heel hard op je... ...dan val je heel hard en dan word je bang. Dus Net als met uh, snowboarden, dat ik... Uh, heel roekeloos was en dat ik een keer mijn knie brak... en dat ik die sprongen toen niet meer durfde te maken. Terwijl juist die angst, juist vallen... Er, elke keer dat je valt, raap je iets op. Weet je al, neem iets mee en leer ervan. Maar maak die sprongen wel. Jori heeft sinds kort een ruimte in Alkmaar. Antikraak, in een oude gevangenis met zeeën van ruimte. Maar nu lopen we door Amsterdam. Ze geeft er les en moet er vaak zijn. Daarom heeft ze er een kamer. In een statig huis in een lange straat vol oude bomen. Nog eens de straat en dan loop je zo door een soort voort. Dat is altijd wel heel leuk. En dicht bij het Vondelpark en zo. Dus dat mooi gelegen. Ja, ja. goed voor een uh, tweede huis. Ja, ik uh, mag mezelf wel gelukkig prijzen. Ja, dat klopt. En uh, nou ja, tweede huis. Ik, uh, ik deel het met mijn nicht. Gewoon een kamertje. En uh, ja, we overleggen wie er wanneer is. En er staat gewoon een bed. Heel basic. En die maken we op en af. En, uh, Um, er gebeurt gewoon heel veel hier en ik vind Amsterdam gewoon heel gezellig. Het is een heel groot dorp eigenlijk waar heel veel is. Heel veel muzikanten die hier gewoon wonen. Uh, veel bandleden. As je ziet, het is wel heel oud hier allemaal. Heel oud, ja. Hoogtrap, dus echt met, met daden op en neer. Ik ben, uh, ik heb wel brede armen gekregen <lacht> Hoe hoog moeten we? Na nou, eerst. hoor. Ik valt heel erg mee voor Amsterdam. <lacht> en dit is zo inspiratievol. Ik heb hier heel veel liedjes geschreven. Ook op de, op de EP nu, op de Way In Way Out, op de vinyl komen heel veel liedjes vandaan die ik hier heb geschreven eigenlijk. Hier? in deze, ja, deze kamer? Ja, op het balkonnetje. Ja, op het balkonnetje? Ja. Zullen we even kijken op het balkonnetje? Hier kijk je uit op de kerk. Ja, dat is wel echt heel erg mooi. Ja, die basisschool die hoor je wel, hè. Goh! Ja, ik vind die, die klok ook zo mooi. Maar Wat vooral heel tof is... Gisteren was het ook volle maan natuurlijk. En die maan die komt hier precies langs. Precies zo over die boog van die kerk. Dus boven die kerkklok. Dus dat is echt het, het nou ja, standaard beeld gewoon van een kerk. en Zeker in het winter met uh, Sinterklaas of zo. Dan, uh, nou. Het beeld van de zijn door de bomen, dat heb je hier met een kerk. Fantastisch. Ik had vroeger altijd les van mijn vader, gitaarles, waar ik dan één keer per week heen ging. En dat vond ik echt helemaal fantastisch, omdat ik hem niet zo vaak zag. Was ik heel erg blij om één keer per week daarheen te gaan. Maar ik zocht nooit de liedjes precies uit. Ik had er toen al altijd mijn eigen ding van gemaakt, omdat ik het niet precies na wilde doen. En dat werd niet altijd een dank afgenomen. Nee? Wat zei hij dan? Ja, nou, joh, dat moet je toch even wat preciezer uitzoeken. Nee, want ik vind het mooier op deze manier. Ik, echt heel jong begon ik altijd al met ja, eigen zijn. Of dat, dat ik tegen mijn moeder zei op mijn vierde van... ...man, bestaat dit melodietje al? Dat ik altijd melodietjes aan het verzinnen was vroeger. En, en ja, dat ik een paar Engelse teksten kende... Toen ik heel jong was en daar dan al liedjes mee begon te schrijven of dingen. Uh, ja, ik ben er ook altijd wel heel erg in gestimuleerd om dat te doen. Ik heb niet heel veel structuur gehad, wat dat betreft. Dat is de andere kant. Maar uh, ik ben wel heel vrijgelaten. Ja. Hoe is het voor jou, Amsterdam versus Alkmaar? Um, ja, Het is geen vergelijking. Amsterdam leeft en Alkmaar... Voor mij niet echt. Nou, er zijn wel, ik heb wel heel veel vrienden daar en, en, en, en familie en daar hecht ik heel veel waarde aan. En ik ben ook opgegroeid, zeg maar, maar voornamelijk in, in Bergen wel. Um, maar ja, ja ik, ik vind het vooral, de, de plek waar ik nu woon, die gevangenis, is zo... Dat is zo'n unieke ervaring, weet je wel. Ook juist om te onderzoeken hoe vrij je van binnen bent... in plaats van uh, het gevoel opgesloten te zitten, want dat heb je natuurlijk wel. En dan je toch een vrij mens te voelen. En sowieso die ruimtes, daar kan je gewoon heel veel mee doen. Ik ga daar wonen met een vriend van mij die ook theatermaker is. En we hebben al een repetitieruimte gemaakt. En dat, uh... ja, ik voel me juist heel erg vrij daarin, omdat ik s'nachts keihard kan zingen. En dat was voorheen in Bergen echt een ander verhaal. <laughs> Zo gehoorig en klein. Voor het komende half jaar ben ik gewoon veel aan het schrijven voor een nieuw album en dan te kijken als ik daar dan mee wil. Ik wil het eigenlijk heel graag opnemen in de, in de schutterswei, in de gevangenis. Dat zou ik heel tof vinden. Juist door die vibe daar, die, dat gevoel en al die, uh, die mooie akoestieken. En wat ook wel leuk is trouwens, wat ik me besefte toen ik daar al woonde, toen ik vertelde mijn vader: die zei, Oh. Uh, wat grappig, 30 jaar geleden heb ik nog voor de gevangenen daar opgetreden. Dat is wel een goede link om er uh, sessies te gaan organiseren. Like right Jori Zwart won in 2011 de grote prijs van Nederland. Dat opende veel deuren. Ze kon gaan toeren en een plaat opnemen. Maar een zo plotseling verworven plek in de muziekwereld maakte ook onzeker. Want hoe bepaal je je eigen koers? On. Look how they all er is een grens tussen wat mensen van je verwachten, wat zo hoort, wat It's belangrijk is... En een grens tussen wat jij wil, waar jij gelukkig van wordt. En dat is voor mij way in, way out. Om daar altijd bewust van te zijn. En Dit album, of dit, dit EP'tje was voor mij ook echt heel erg nodig. Gewoon om even een paar stappen terug te nemen. Te kijken naar wat ik zelf heel graag wilde. En ook een akoestisch EP'tje maken. Omdat ik heb heel veel getoerd met band de eerste cd was ook met een band. Ja, klopt. En dat nu, is ook te gek. Maar ik heb gewoon twee kanten. En dat hoorde ik ook heel veel terug. Hé, hey, joh, ik vind het te gek. Uh, je akoestische kant. En de andere mensen zeiden, ik vind je bandkant juist weer tof. En dan dacht ik, nou, ik ga het gewoon allebei doen. Want ik heb die kanten ook in me. En ik hoef niet te kiezen. Ik vind het heerlijk om alleen te spelen. En ik vind het heerlijk om met yeah, mee te spelen. Maar elke keer dat ik dat nummer speel, dan word ik weer aan herinnerd. Aan... Aan de dingen die ik belangrijk vind en aan dat ik blijf vechten. En dat ik wel uh, sprongen maak, dat ik wel durf te vallen. Dat ik wel doe waar ik blij van word. En dat ik me niet uh, laat meetrekken door wat mensen van me willen. Of door de muziek die mensen willen dat ik maak. Weet je, daar ben ik gewoon niet meer gevoelig voor. De zin van het was een ntr documentaire gemaakt door Marije Schuurman-Hes. Eindredactie Willem Davids. Wij hebben twee exemplaren van dat akoestische EP'tje... Way In Way Out weg te geven, dames en heren. En dat kan door u te abonneren op de Bijlo Post. De Bijlo Post, een abonnement kunt u nemen door te gaan naar onze site www.hollanddoc.nl radio www.hollanddoc.nl slash radio en als u zich dan abonneert dan leest u in de Holland Doc bijlauwpost die vrijdag uitkomt hoe u dat EP'tje kunt winnen een EP is een vinylplaat, dat betekent dus wel dat u de plaatsspeler er zelf bij moet kopen want die kunt u niet winnen maar het lijkt mij prachtig ik zou hem zelf wel willen winnen Volgende week in Holland Dok Radio, de terugkeer van de wolf. De wolf komt namelijk steeds dichterbij. Vijftien kilometer van de Nederlands-Duitse grens is die al gefotografeerd. En de wolf is omstreden. Natuurbeschermers zien hem als de kroon op hun werk. Want hij staat namelijk aan de top van de voedselpyramide, maar boeren zijn veel minder blij met hem. En zijn terugkeer werpt zijn schaduw vooruit. Mensen worden namelijk bang. Er ontstaan fabels, want overal waar de wolf voorkomt... Tja, daar worden mensen op gegeten. Hij gaat ook nooit meer weg. Roodkapje durft nu al niet meer naar buiten. En de geitjes ook niet. Ook volgende week de oerlopers. De barefootrunners. Die vinden dat sportschoenen met dikke zolen... die vinden ze maar onzin. Mens is gemaakt om blootsvoets urenlang... Te lopen. Hier zometeen de sport, eerst het journaal... en volgende week in de zin van het oeuvre, Eefje de Visser. En in het liedje Trein, wat we nu draaien... kijk, hier zit de zin van haar oeuvre in. Waar ik in Luister. zat, waarin ik rust vond. Rust van de mensen, rust in mezelf. En rust door het land waar we langs. Er was een trein... waar ik in zat, waarin ik kreeg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 Doe alsof, net, net alsof ik slaap Alsof, net, net alsof ik wakker ben Alsof, net, net alsof